CfM Race Radio. Dit is Masters FM. Met alweer het uh, laatste uur, Albert Jan, van de Masters op uh, CfM en AW Radio. Gaat dat Tijd vliegt voorbij, maar de volgende race is al, alweer aan de gang. Dus we gaan snel over naar het circuitpark. Zo voor Jaap Koper is bij de race van de NEC. Jaap, als eerste de vraag, wat voor auto's zijn dat? Nou, het zijn open wagens. Het zijn uh, eigenlijk dezelfde soort auto's uh, van de Formule 3. Alleen, dit gaat even een uh, stukje langzamer... Uh, wat ik wel eventjes uh, even kijk ook meteen is uh, hoe uh, de stand van zaken is bij de eerste doorkomst uh, van deze Formule Renault wedstrijd. Uh, het is het uh, Noord-Europese kampioenschap, zoals dat heet. Uh, maar eerst even uh, in het kort voor de mensen die uh, nog niet uh, precies weten wat er allemaal daarvoor af is uh, gebeurd. Uh, Jeroen Mull reed vorig jaar in de Formule Fort uh, mee en die won race 1. Uh, Ludwig Guidi uh, was uh, de nummer 2 en Leroy Stewart was nummer 3. En nu uh, is dat ook een beetje de top 3, zoals dat uh, nu uh, rondrijdt in de eerste ronde. Het was uh, Ludwig Guidi die uh, op dit moment uh, de leiding had. Hij werd al uh, behoorlijk uh, belaagd door uh, andere, door, uh, ja, maar liefst drie Nederlanders: uh, Leroy Stewart, Jeroen Mul en Rogier de Wit. En dat zijn ook jongens die uh, in het verleden wel eens uh, Formule 4 hebben gereden. Ja, Willem van DVW. Heel veel over de Formule maar ik uh, weet in ieder geval dat we in ieder geval deze heren zeker uh, deel hebben uitgemaakt. Uh, Formule Renault is een, uh, ja, dat kan je zien als een uh, zeg maar voorportaal van wat we hebben gezien van uh, de Formule 3 vanmiddag. Die uh, wedstrijd die dus van uh, Isdorp van Tripport nou, uh, We zijn uh, zeg maar nu even net uh, één ronde onderweg en het uh, spel is eigenlijk uh, op de wagen gezet, Rob. Oké, nou uh, als we naar de baan kijken nog steeds uh, nat natuurlijk, Jaap. Het ja. steeds een wedrace. Uh, Regent het nou, nog, uh, Jaap? Nou, uh, ik voel op dit moment, uh, wat ik zit binnen, helemaal niks. Dus uh, de ziet zit droog. Oké, okay, okay. nou doe je goed. <laughs> maar uh, of uh, de jongens het uh, ook een beetje droog houden, dat weet ik niet. Maar er komt uh, sowieso toch wel wat spray van uh, de auto's af. Dus uh, er is toch wel uh, sprake van uh, jongens een uh, beetje op met het geblazen op de paard. Maar goed, dat, uh, dat brengt natuurlijk ook rijders als bijvoorbeeld een Leroy Stewart uh, wel naar voren. Want dat zijn echte, ja, echte racers zijn dat. En ligt die ligt hier Leroy Stewart tweede, derde ligt uh, Kelvin Snoeks, vierde ligt Jeroen Mul en vijfde de Rogier de Wit. Nou, maar liefst vier Nederlanders bij die eerste vijf, hoewel er nu eentje eraf uh, vliegt. Uh, dat zou wel eens Leroy Stewart kunnen zijn. Maar dat uh, durf ik niet met enige zekerheid te zeggen. Maar er ging er een de, de Tarzanbocht uh, in. En wie dat is, dat zullen we zo direct wel gaan merken bij de doorkomst. De volgende doorkomst. Maar het is in ieder geval wel zo. Nee, het is de nummer 3 in de wedstrijd: Kelvin Snoeks. Die, het, uh, die het even het, uh, het bijster is uh, geraakt. Ja, en het uh, spoor dat trok hij alleen in de, de Tarzanbocht. Maar dan hoort hij dat niet te doen. Dat hoort hij op de banen te doen. Maar het, het is dus nu als volgt de Die ligt dus nu op nummer 1. 2 ligt uh, Leroy Stuart En 3 ligt nu, als het goed is, Jeroen Mul. Dankjewel Jaap Koper. Nog een kleine 20 minuten te rijden. En wij houden het in de gaten bij CFM en AB Radio. Jaap Koper en Willem van deze vandaag de hele dag voor ons op het circuit. I'm Ja, je auto zou maar één keer begeven en je bent met een race bij zich. Nou, ben je niet zo blij, hoor. Daar nou, word je niet zo blij mee. Nee. People can move, yo. de zingen van Gino Vanelli... Bij Masters FM op CFM en AB Radio. Ja, er gebeurt op het ogenblik uh, genoeg uh, tijdens de NEC FR 2.0. Maar dan gaan we straks even uh, live over naar Jaap Koper. Eerst gaan we even over naar uh, het interview wat Jaap Koper had... met de winnaar van het hoofdprogramma, natuurlijk de RTL-GP Masters of Formula 3. Hij heeft een interview met Valerie Bottas, de winnaar. En die man moet vreselijk blij zijn, dat lijkt mij in ieder geval. Ja, ik zou dit trouwens maar bewaren, dit interview. Want volgend jaar zit hij in de Formule 1. Kijk, en daar hebben we hem al. Het maar. Eh, like a rendezvous. Uh last year he won and this year again. Yeah, exactly. That's true. <laughs> Congratulations to Follery, uh, to Follery Botas. Yeah, thank you very much. Uh the race, uh describe what are your feelings? Uh yeah, I feel really really good. It was a really tough race. The condition was really difficult in the beginning. There was The track was really slippery, and we managed to choose the right tires. We started with the slick tires, and they became faster than the wet tires after like between five, five and ten laps, as we got them warm. I think the wet tires just went too hot, and they started to slip. So, and uh, yeah, at some point, my teammate Alexander was fighting with Roberto Merhi in the front, and I managed to overtake them. Uh, and uh, after that i just kept pushing and trying to avoid all the mistakes and uh, yeah that was it winning Being last year did give your uh, career an extra boost what do you think uh, it's gonna be for extra boost winning the second time <laughs> <laughs> yeah it yeah, will be a big boost yeah uh, <laughs> well, for sure it gave me an extra boost and uh, that was the only goal this weekend to win, win it again and now It gives me a lot of confidence for the rest of the F3 season, as I still never won a race in Euro Series, so I wanted want to do it as soon as possible, and I really need to just take a lot of points to be well in the championship there. You already did a test for uh, Williams from uh, one team. Is that going on for you? Yeah, I mean, I enjoyed it really much, and uh, I think I will have soon another some other another straight-line test with them and uh, I'm working a lot with, with Williams at the moment and I hope I can get to drive those cars more someday. Uh, a lot of Dutch drivers always complain. Yeah, it's very difficult to come up high in uh, motorsport because we are such a small country. Finland isn't bigger. How is it possible from Finland so many uh, good drivers uh, reach the top? Uh, difficult to say. Usually it's... Uh, I think it's... Not the money. I think it's it has been for Finnish driver as a normal way to go It has been just performance after performance every year You winning some championship and then you can move up and then you get sponsors and I don't, It's really difficult to explain really why maybe it's in the blood, but uh, The karting championships are really really competitive in Finland. We start karting really young and then the racing just Yeah, it's just in us, I think. <laughs> win winning is the only good advice. <laughs> yeah, I think that's the best way to go up, just win and win, and you will get further. Uh, do you have some yeah, uh, you know, uh, examples for you for yourself? Uh, do you reflect uh, uh, yourself at any Finnish driver in the past? For sure, when I was a smaller kid, I was looking at Häkkinen as he won the Won his Formula One championships two times, and uh, it was really special for me, uh, for me as as he could do it after his really bad crash in '95, and uh, he just recovered from that and came back and beat them all. That's really amazing, and yeah, would be really nice to to win someday the champ championship in F1 also because then I I would know that there would be also some somebody looking at me like I used to do. You will go up uh, in the motorsport, probably one day today, it was Vettel uh, doing a demonstration. Maybe we see you back one day here. Thank you very much. Yeah, thank you very much. We'll see. Your feet are vessels, your heart is the way. Your mind won't be able to hold you back, once you see it my way. You want me to go crazy The Last hour is today If you need, I can set you free Single van Roy Cates en I Am The Music. CFM, Race Radio, Pit Report. Bit report. we schakelen weer snel over naar City Park, zo voort, naar Jaap Koper voor de NEC-race die daar op dit moment gaande is. Jaap, ja, hoe staat er de stand ervoor? Nou, het is een uh, vol gevecht aan het uh, worden tussen drie man. Uh, Liro Stewart en uh, Jeroen Muldie hadden het ergens samen met elkaar aan de stok. Want die uh, Liro Stewart die ligt nu op zo'n 20 seconden. En terwijl ik dit zeg, is het de uh, Mack, uh, de Mikkel Mak, of hoe je het maar noemen wilt. meteen die het met uh, Ludwig Kidi aan de stok hebt. En die twee die zitten elkaar zo verschrikkelijk in het uh, vaarwater. Dat uh, de man die achter daar achter ligt, Kelvin Snooks, Nederlander dus. Die denkt van, nou gaan jullie maar even flink keer, Misschien dat ik er nog van profiteer. En dat rijdt. Maar goed, we gaan nog even terug naar het interview wat wij met twee hadden met, uh, met uh, Valerie Val Val Bottas. Uh, want ja, uh, het kan zo zijn dat er mensen thuis zeggen die in het Engels niet helemaal makkelijk zijn. Maar hij had dat onder andere over het feit dat hij uh, ooit natuurlijk een droom had om in de Formule 1. Dat zei hij eigenlijk een beetje aan het eind van het interview. En het was uh, voor hem ook niet een uh, gemakkelijke race uh, geweest om, om te winnen. En natuurlijk is het ook zo dat uh, uh, ja, er heeft uh, een bepaalde rol uh, meegespeeld. Dat hij uh, zich juist alleen op deze wedstrijd heeft uh, gefocust. Omdat uh, zijn uh, eerdere Formule 3 optredens in de Euroserie En dat is dan zeg maar de Formule 3 wat in het programma van de DTM zit, dat die niet zo uh, succesvol waren geweest, in ieder geval minder succesvol, maar het is uh, zo dat uh, hij uh, voor hemzelf uh, de lat zo hoog had uh, neergelegd dat hij echt per se deze wedstrijd uh, dus wilde winnen. Nou, het is hem dus uh, nu voor de tweede keer dus gelukt en daarmee is hij een uniek uh, verschijning in uh, Zandvoort want het is er nog geen één gelukt om twee keer de Masters te winnen, maar hij dus wel. Nou ja, en wat ik al zei, aan het eind uh, van het uh, interview uh, uh, werd er ook middels gezegd van, hij had al een test. Dat was de vraag van, van Willem van een Formule 1 -test ja En of daar nog wat meer in de toekomst aan past dat wist hij niet helemaal precies. Hij zou er in ieder geval zijn best voor doen. En ja, op de vraag van mij van wie hij als voorbeeld ziet, dan zag hij toch heel duidelijk Mika Harkin als voorbeeld. En hij hoopt natuurlijk een dag mee te maken dat hij zelf achter het stuur van de Formule 1 zit. Nou, dat is het verhaal eigenlijk van Valtteri Bottas in de noodtop. Terwijl ik dit uh, zeg, is uh, inderdaad die uh, Mikkel Mack, uh, die Deen, uh, inmiddels naar uh, de, de, de eerste plaats uh, doorgeschoven. Dit is Kiri uit België, ik schrijf dat hij naar Duitsland komt, maar dat is hij niet, het is een Belg. Die ligt op de tweede plaats en Kelvin Snoeks, de Nederlander, ligt op de derde plaats. Daarachter vinden we dan nog uh, Lero Stewart, die wordt nog uh, achtervolgd door Tony Kowalewski, dat is een Duitse... Ja, en waar Jeroen Mul zit uh, nu op de achtste plaats. En dan hebben we nog een Nederlander, dat is uh, Frank Sunkjens. en Rogier de Wit. Nou, die Rogier de Wit, die, uh, die heeft, uh, zeg maar, echt uh, een uh, kans op een hoge klassering een beetje gegooid. Maar waar die uh... Waar dat nou precies mee te maken had. Ik denk dat het een beetje met elkaar te maken heeft. Jeroen Mul en Rogier de Wit en Leroy Stewart. Die hadden het even met elkaar aan de stop. En, ja, en daar heeft Kelvin Snoeks, als man die daar een beetje achter zat, redelijk van geprofiteerd. Hij zit nu al heel dicht. Op de kop. Uh, we hebben nu tien uh, ronden zo'n beetje gehad. Uh, de deen uh, Mac gaat uh, nog steeds aan de leiding. Daarachter dus nog uh, steeds uh, de belg Dan Kelvin uh, Snoeks. De, de verschillen zijn, uh, nou ja, la, laten we zeggen zo'n... Uh toch wel uh, uh, redelijk uh, als je het zo mag bekijken dat was een ronde of uh, twee terug was dat toch uh, net even een tikje anders uh, het duurt nog zo'n 2,5 minuut uh, te gaan dan, dan ga er maar vanuit dat dat ongeveer twee uh, ronden ongeveer is en dan is deze wedstrijd voorbij Oké okay, Jaap, nou dankjewel als ze dadelijk komen bij je terug dan weten we wie de, of de nek gewonnen heeft Oké, okay. okay, dankjewel Jaap Koper vanaf de Sikwipark Zalvoorts Dat was Carly Simon en Josh Zoffein. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, weer snel over naar Jaap Koper op het circuitpark Sofort, want de nek is inmiddels uh, gefinished. Ja. En ja, we zijn natuurlijk heel benieuwd wie die race gewonnen heeft, Jaap. Ja, terwijl ik ook een beetje het idee heb dat het wildseizoen een beetje begonnen is uh, hier op het circuitpark Sofort. Wat gebeurt er allemaal dan? Nou, we hebben een vos gezien met een haas in zijn uh, mond. In uh, we hebben daarna nou nog een hert over zien steken. Oh jee, oh jee, oh jee. <laughs> er, is, er gebeurt nog wat. Uh, ja, ik mag dat eigenlijk niet zeggen, maar uh, ja, je ziet het wel gebeuren. Goed, uh, Mikkel Meek, Mac, uh, Mikkel Mac uh, hoe ik het noemen wil, nou, dat is die het uh, gewonnen heeft. Ludwig Gidi uit België die weer deden en Kelvin Snoeks weer. Uh, nee, zeg ik het verkeerd. Ludwig Gilly werd tweede en Kelvin Snoeks derde. Lero Stewart uh, was uh, de man op de vierde plaats. Nou, en als we dan nog verder het lijstje van de Nederlanders even verder uitkijken... ...is het uh, Jeroen Mull op de achtste, Frank Suntjens op de elfde plaats. Uh, dan moet je even goed kijken. Dan hebben we er nog eentje, dat is uh, Rogier de Wit. Die vinden we terug op uh, plek nummer vijftien. En dat is zo'n beetje de belangrijkste wapenfeit van deze uh, Formula Renault race. Uh, min of meer door uh, ah, uh, ja, Jeroen Mul in de eerste race werd gedomineerd maar nu is het uh, precies uh, even andersom, Jeroen Mul die heeft uh, zich een beetje verslikt ergens in uh, de wedstrijd <lacht> sorry want ik versl verslik me gewoon even geef dat iets menselijk even. ja het gaat even goed uh, verkeerd maar goed Lero Stewart uh, was daar waarschijnlijk ook uh, bij betrokken en uh, dat verklaart uh, waarom hij op de vierde plaats uh, is uh, gekomen want Stewart is meer een man die normaal gesproken voor een plek bij het podium moet, moet staan. En als je dan kijkt naar hoeveel achterstand hij heeft, bijvoorbeeld op de top 3, dan is dat zo'n dikke 10 seconden. En dat is nou ja niet deze Leroy Stewart, om het maar zo te zeggen. Dus dat is het verhaal eigenlijk van de formule Renault. En ik denk dat wij zo dadelijk nog een aantal racers gaan krijgen als ik het zelf bekijk. Sowieso, uh, ja, de volgende wedstrijd is uh, de Duitse uh, Supercar Challenge. Dan hebben we nog een uh, Formule BMW race. En als laatste uh, mogen, nee, ik zeg het verkeerd. We krijgen nog een uh, Bosch Grand Prix wedstrijd, dan een Formule BMW race. En als laatste de Formule Ford. Ik zat bij het programma van zaterdag te kijken en ik moet bij het programma van zondag kijken. Maar dat zijn nog uh, drie wedstrijden die nog op het uh, programma staan. Bos uh, Grand Prix, dat uh, kun je vergelijken, dat zijn oude Formule 1 auto's. Daar uh, rijden uh, oude RO's, uh, rijden erin in rond. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, een Ascari, maar een Ascari is, uh, vroeger was vroeger een uh, Formule 1-merk, maar tegenwoordig is dat min of meer ongedoomd uh, door uh, Klaas Zwart. En dat is de vader van Paulien Zwart, jawel. En er schijnen nog, uh, nog een aantal uh, belangrijke mensen uh, daarin mee te doen, of wel heel belangrijk. In ieder geval, uh, dat zijn meer liefhebbers die, uh, die, die, dat, uh, die dat doen. En uh, het is zo'n beetje een, een, een circus wat uh, bij een aantal evenementen uh, langskomt. Maar Rijn van Kalamdhout is ook een hele vriend. Uh, we kennen hem allemaal nog uit uh, de periode dat hij Formule 4 uh, reed. Die rijdt met een Benetton. Hij was een van de mensen die het uh, ronde record op uh, het circuit van Andersdorp in Zweden uh, scherper wist uh, te stellen. En dat deed hij met die Benetton waar hij dus straks mee gaat rijden. Nou, hebben we er nog, uh, nog een uh, die we wel kennen. Dat is Henk Thuis. Dat is een man die uh, ook in het winterkampioenschap uh, wel eens rondrijdt. En hij heeft uh, vorig jaar geloof ik ook nog uh, met een tourwagen Cup uh, meegedaan met de Honda, samen met Donald Molenaar. Daar uh, kennen we Henk thuis uh, van en dat zijn dan uh, zeg maar de Formule 1 auto's. Dan hebben we natuurlijk ook nog uh, auto's die uh, in andere kampioenschappen hebben meegedaan. Namelijk uh, een, uh, een Nissan uit de, de Formule Nissan, dat is zo'n auto waar uh, Tom Coronel uh, onder andere kampioen mee is geworden. En ook heuse Indie-auto's die uh, ook nog meerijden in dit uh, circus. Uh, nou, weet ik niet precies of ik het goed zeg, maar uh, volgens mij uh, zit een Indie-car uh, auto in de bos Grand Prix Open Class. En uh, zeg maar de andere die zitten wat ondergebracht in de masterclass. En ik denk dat het ook te maken heeft met de leeftijd uh, van de auto's. Dat de ene in de Open Class zit en de andere in de masterclass. Dat is het uh, verschil en dat gaan we zo dadelijk uh, krijgen uh, bij het uh, circuit van Oké, okay, nog even al uh, spektakel dus op het circuit. En uh, ja, blijven de mensen ook hangen op het circuit, want uh, niet dat iedereen naar de Formule 3 race meteen naar huis is gegaan? Nou, Dat weet ik eigenlijk niet, want ik zit op een plek uh, waar ik nou net niet ik kijk tegen een muur aan, waar het uh, gebouw van de, de pitstraat uh, op staat. Maar als ik, uh, oh ja, als ik het zo naar buiten kijk, dan, uh, dan zijn er nog uh, genoeg mensen die uh, nog blijven hangen, heb ik het idee. En uh, ja, wat we hebben voorgescholden, was natuurlijk ook niet niks. Er uh, was uh, natuurlijk nog een R-demonstratie uh, van Frank Steeg in, in die vliegtuig. Ja, uh, nou ja, je hebt een deel van Willem uh, meegekregen. Maar het leuke was ook aan het eind van die demonstratie. Uh, gaf hij aan het eind van het rechte stuk, uh, bij, uh, bij het eind van het straatweg, maar. gaf hij ook een, een soort toonut uh, weg wat uh, Vettelkamp kan niet doen, had je tegen uh, gedacht. Nou, toen dus, hij uh, nog uh, de Tarsenbog rechts had, moest hij weer terug... ...de Tarsenbog weer links had, tegen uh, de rijrichting van, uh, van de heren van de screening. En vlak voorbij uh, de startbrug, zeg maar, groen hier omhoog en uh, koos hier het luchtruim weer... En toen verdween Frank Verstegen met nog wat enkele demonstraties weer aan de orde. Dus dat was, uh, was ook wel uh, interessant voor het publiek. En ja. goed genoeg voor ons om uh, dan weer even uh, te richten voor uh, de persconferentie van de BNV3. Die nu nog in bezig was. Oké, okay, nou de beelden waren in ieder geval heel erg mooi. Inderdaad, sowieso uh, van Vettel en ook uh, van uh, van, uh, van de, van de fr Frank Verstegen. Ja, hoe, hoe kan ik de naam vergeten? Ik heb het ja. wel vaker gehoord vandaag. Ja. <laughs> maar goed... Jaap, uh, dankjewel even voor dit moment. Ja, uh, ik, ik, ik hoor het wel straks als jullie misschien nog... Uh, misschien dat uh, Willem zo uh, even de borstkramping de gaat doen. Ja, we hebben nog een uh, klein half uurtje daarvoor. Dus probeer daar nog wat van uh, mee te nemen op de radio. Prima. Dankjewel, Jaap Kampen. Vanaf het circuitpark Zandvoort. We zitten samen in de kamer. Mysterium staat zacht. En ik denk, nu gaat het gebeuren. Hierop heb ik zo lang gehoord. We'll En ik denk bij mezelf. Waarom nu? Waarom ik? Waarom? Dat was uh, Roy Orbison en uh, You've Got It. Anything you want, you've got it. Zo so is het. Ja. <laughs> uh, we hebben nog even nieuws vanuit de Formule 1 wereld. En uh, de bazen van het Formule 1 team Force India gaan juridische actie ondernemen tegen Lotus... ...wegens het ontvreemden van intellectueel eigendom. Oh. Ja, dat kan ook nog. <laughs> Wat een Michael, Ga Michael Gascoyne, hoofdingenieur ingenieur van de Britse Formule 1-ploeg en het windtunnelbedrijf Aerolab, zouden zonder toestemming hun onderzoeksresultaten hebben gebruikt voor het ontwikkelen van de eigen Lotus T-127. En dat gaat ook als een raket, hè? Dat is een vorm van plagiaat die niet door de beugel kan, volgens Force India. Dat claimt over voldoende bewijzen te beschikken. Het zou onder meer gaan om componenten en exclusieve Bridgestone-banden die ze doen 2000. 10 zijn getest in de windtunnel. Daarvoor is Aerolab in het najaar van 2009 ongeveer een miljoen euro voor betaald. Ja, dat okay. Als je dan zegt dat het jouw idee is, of ik moet het anders formuleren, het intellectueel eigendom is, dan zou ik ook gaan procederen. Ja, precies. Dus dat is toch weer dus geld, hè? Dat heen. wordt vervolgd, dat krijgt nog een staartje. Oké, okay, nou misschien iemand van de TD aanwezig hier in de studio, technische dienst. Nee, nee niemand. Nee, Maurice Mulder. Ja. Komt u eens bij de microfoon. Ja, hallo Marius. Ja, ja, hallo Rob. Ja, hallo. We hebben het vanmiddag al gehoord op de radio. Dus... Dat klopt, tussen 12 en 2 als het goed is. Tussen 12 en 2. Vond je het een beetje gezellig? Ik vond je? het supergezellig op. Ja. Het is weer, ja de Masters is, ja, het is weer zelfs van ouds. Jaren geleden met de morgenmasters was het gratis hartstikke gezellig. En nu weer met de RTLGP Masters. Nou, gewoon super. Helemaal goed. Nou vraag me af, wij stoppen zo meteen om vijf uur met de radio. En hoe gaat het met de televisie? De televisie zal volgens de planning doorgaan tot en met de laatste race. De laatste race is om zes uur, dus de formule voort. Een spectaculair groot veld. Ja, in mijn hoofd geloof ik 28 deelnemers. Zoiets. Klopt. Ja. En uh, ja, die moeten we gewoon natuurlijk allemaal nog zien hier in het Zandvoortse. Dus als mijn computer het volhoudt. Onze computer, hè? Ja, onze computer. <laughs> als de computer het volhoudt, sorry, sorry. Dan uh, gaan we tot en met de formule voort, gaan we door op televisie. Helemaal mooi, goed nieuws. Ja. En dank jullie wel weer voor de bijdrage. Voor de beelden, echt geweldig. Graag gedaan. En als er zo uitziet, volgende race zullen we er weer bij zijn met televisie. Kijk, zo horen we het graag. Ja, toch? Jawel. Dus dat okay. is mooi. dank u. Haast u. Het was uh, ja, ik er zo in. Shaikultrain ja, <laughs> hoorde je en uh, Thunder en Lightning. Dat is live die Race Radio Pit Report. We schakelen weer snel over naar Willem voor deze, voor het laatst van uh, vandaag gaan we naar het Circuit Park Zandvoort. Willem, wat is daar gaande op het Circuit? Ja, het Circuit Park Zandvoort uh, wordt er gaande Dit is de Masters dus op Formule 3 en het is een. Ja, uh, nou, dat begreep ik ook. <laughs> Eigenlijk gevulde uh, programma natuurlijk en, uh, we krijgen hier nog wat races. De eerste Poppel die hier op het programma staat. Ja, dat is ook wel een heel mooi iets. Zeker qua geluid. Dat is de Bos VP. Ja, dat zijn voormalige Formule 1 auto's. Ja, het zijn nog steeds Formule 1 auto's. Maar niet meer actueel. Maar uh, ze zijn nog bloedsnel. En uh, ja, qua geluid ook. En het mooie aan deze klas is. Uh, ja, dat in tegenstelling uh, tot uh, normale Formule 1 wedstrijden. toch een flink aantal uh, Nederlanders hier aan de start uh, zien verschijnen. En dat die auto's nog snel zijn Dat hebben we gisteren kunnen zien. Want het was het Klaas Zwart die in de kwalificatie in tijd wist neer te zetten van 1,26. Ja, en uh, dan ben je toch een klap sneller. Uh, als de Formule is ook uh, die we je hebben uh, gezien. Dan zijn het wel oudere auto's, oudere mannen, minder getrainde mannen. Maar toch, uh, de snelheid zit er nog in. Uh, die auto's, ja, die hebben gisteren vrije training gehad. Kwalificatie, ook een race. En dat gebeurde allemaal op het droog. Vandaar dat het besloten is door de uh, wedstrijdleiding. Van, nou, ga, de baan is nu nat, uh, die omstandigheden kennen jullie nog niet. En, uh, ja, het zijn toch uh, bloedsnelle kanonnen. Gaan jullie nog maar even 10 minuten trainen in de regen. En dat hebben ze uh, zojuist gedaan. En uh, zo dadelijk gaan die dan uh, van start uh, voor hun race. Met uh, op Position holposition uh, Klaas Zwart op de tweede plaats. Ja, ook wel een bekende naam in uh, Nederland. En uh, voornamelijk uh, Supermarkt Nederland. Dat is uh, de directeur van uh, Jumbo Supermarkt, uh, dat is Frits van Eert. Klaas Zwart rijdt in een uh, ascari uh, Beneton uh, en dan uh, die Frits van Eert, uh, die vinden in een interessante deelnemer ook in het geheel. Dat is ook een hele snelle man, maar gisteren was hij uh, na zes rondjes uh, uitgevallen Dat is uh, Marijn uh, van Kanthout uit de hoofddorp en die rijdt er even een eentje in uh, Ja, die race gaan we zo duidelijk zien, daardoor zien. Kijken we nog even terug op het weekend. Ja, heel mooi weekend natuurlijk. Volop actie op de baan en boven de baan. Een vliegtuig uh, wat geland is. Wat ook nog een stuk uh, circuit rondrijden, uh, Tars weer terug uh, ging. En uh, toen uh, opsteeg. En uh, daarna de mooiste capiole uh, uithaalde uh, boven het circuit. Een uh, mooie winnaar valt daar in Bottas. Die dat voor de tweede keer uh, deed. Ja, en dat uh, zal hem uh, nog verder uh, hoger opbrengen in zijn uh, carrière als autosporter. En uh, wie weet gaan we, hebben we vandaag uh, Sebastian Vettel een uh, Formule 1 demo uh, zien geven. In de toekomst uh, misschien uh, Bottas is een keer uh, met een Formule 1 uh, demo hier op uh, Zandvoort uh, aanwezig. Ja, en aanwezig uh, vandaag uh, 43.000 uh, toeschouwers. Ook okay. niet verkeerd natuurlijk uh, voor een evenement hier uh, binnen, binnen onze uh, dorpsgrenzen. Al kan al uh, geslaagd. Evenement. Het weer uh, goed geweest de afgelopen dagen. Vandaag een, een beetje regen, maar niet in de mate als de voorspellingen waren. hagel, onweer, uh, windstoten. Misschien komt het nog. Uh, wij hebben er geen last van gehad. De rijders op de baan, uh, ja, die hebben er iets wat last van gehad. Hij heeft voor uh, wat meer actie op de baan gezorgd. En uh, ja, er is niemand, uh, denk ik, die met een ontevreden weg gaat. Hooguit degene uh, die tweede is geworden... Tijdens de Masters op uh, Formule 3, Alexander Sims, uh, die getrokken van Paul en uh, nadat die finish was, had hij een hele andere gezichtsuitdrukking uh, als uh, voordat hij van start ging. In ieder geval mijn programma dit weekend uh, uh, gebracht op het circuitpark Soforts. En de Bosch GP, nou die gaat ze dadelijk uh, van start en een van mijn favoriete auto's is toch echt nog wel, als ik hem zie, word ik er weer verliefd op die arrows, echt. Ja, die Aero's, ja. Het really? over de Aero's waar Jorst ooit in gereden. Uh, heeft. En het mooie daarin is uh, dat hij nog steeds. Uh, de meeste van deze auto's uh, die hebben toch een ander kleurtje uh, gekregen. Maar die auto, uh, die Aero's, uh, ja, die rijdt nog steeds rond in de uh, sponsoring van. Uh, toen de tijd ook, ook in de kleuren van toen. De Orange, uh, volgens mij was dat van de uh, telefoonprovider uh, uh, toen. En uh, ja, dat is het mooie eraan. Uh... Ja, de Lost Boys, hè? Toch? Ja, de oh, ja. Lost, uh, Lost Boys, Orange, Arrows. En die is nog steeds in het mooie zwart-oranje rijden in de rondte. Uh, die auto uh, wordt bestuurd uh, door een Duitser, Arnold Wagner. En uh, die uh, gaat straks als derde van start. Oké, okay, zeg Willem, hartstikke bedankt voor je, voor je inzet. En je collega Jaap Koper ook hartelijk bedankt voor uh, de live verslaggeving vanaf het circuit. Namens ons allen en de luisteraars, hartelijk dank daarvoor. Ja. En uh, wij zien elkaar natuurlijk uh, uh, wellicht nog straks en anders uh, bij de volgende evenementen. Ja, ben, uh, dan zijn we weer uh, hier actief op het circuitpark. Heel goed, CFM en AB Radio actief uh, met de autosports. Dank jullie wel voor de verslaggeving vanaf het circuit. En niet alleen vanaf het circuit, maar vandaag waren we de hele dag vanaf uh, 10 uur uh, live op de radio. Ja. Er hebben weer heel veel mensen aan meegewerkt. Albert Jung. En die gaan we nou eens eventjes uh, rustig uh, uh, opnoemen. Nou, de, de, niet alleen voor de radioverslaggeving, Maar ook voor de tv-beelden. Die dan live via kanaal 45 bij de huiskamers in Zandvoort binnenkwamen. Hartelijk dank en aan deze realisatie. Hebben meegedaan uh, Maurice Mulder, Daan Lefferts, George van Dam, Benno Veugen Vanaf het circuit Willem van Densen en Jaap Koper. En onze gastpresentatoren Rob Petersen en Nelson. En Lena, bedankt voor de catering. Wij hopen dat u een fijne dag heeft gehad. En uh, wellicht tot de volgende keer. Wij hebben het in ieder geval met heel veel plezier gedaan. Ja, wij doen het graag. Als en, de catering de zo goed is als dat die vandaag is, dan... De volgende uh, race zijn we er gewoon weer zijn bij hij, de volgende week. Ja, weer bij. Zeker weten. Dat dacht ik wel. Met de catering van Lena van der Haak. Die staat inmiddels... Uh, en luisteraars, <laughs> volgend weekend vergeet het niet, de 24 uur van Le Mans. Oké, okay, nou, uh, luisteraars van AB, AB Radio oh, en uh, CFF Zalvoort, uh, dank voor het uh, luisteren. Jaap Koper die komt binnen. Hoor je meteen ja, we weer? Jaap, ru... Moet beginnen? rustig aan. Nee Jaap, je bent net te laat, want we hebben al afgesloten. We zitten niet meer in de uitzending, jammer joh. Nee, wat, ho wat hoor ik dan? Wat hoor ik dan? Wat, wat ik ben hoor er je bent toch gewoon nog dan? bezig. Nee, helemaal niet. helemaal niet. Dat was Jaap Koper. Ook jij, dankjewel Jaap. En tot een andere keer. Rob, het was weer geweldig met je samen te werken. things in can really you things just you swear and curse.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 Israël wijst een internationaal onderzoek naar de gebeurtenissen van maandag af. Dat heeft de Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten gezegd. De Israëlische premier Netanyahu had eerder gezegd dat hij een voorstel van VN-topman Ban Ki-moon... voor een internationale onderzoekscommissie met zijn ministers zou bespreken. Israël heeft zeven buitenlandse vredesactivisten de grens met Jordanië overgezet. Ze hoorden bij een groep van 18 opvarenden van een Ierschip dat gisteren op weg naar Gaza door de Israëlische marine was geënterd. Het schip had hulpgoederen voor Gaza aan boord. De overige opvarenden worden in de loop van de dag naar hun land van herkomst gevlogen.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 Maar in de loop van de dag bleek dat de cijfers niet klopten. Zo gingen AOW'ers er volgens het onderzoek op achteruit door de wiettax die D66 wil invoeren. Pechtold noemt Nijver een tweederangs onderzoeksbureau en beschuldigt de Volkskrant van een poging om de verkiezingen te beïnvloeden. Volgens hem heeft de krant de PvdA nog even een kontje willen geven. De Volkskrant erkent dat er fouten zijn gemaakt en zal die morgen op de voorpagina herstellen, zegt hoofdredacteur Broertjes. In het uitgaansgebied van Hengelo is een man zwaar gewond geraakt bij een mishandeling door een grote groep jongeren. Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De man van 29 werd rond half twee vannacht geschopt en geslagen, ook toen, ook toen hij al op de grond lag. Hij liep ernstig hoofdletsel op. De politie heeft drie jongens van 17 uit Enschede gearresteerd en is nog op zoek naar de rest van de groep. Het weer vanuit het zuidwesten: regen- en onweersbuien, mogelijk met windstoten. In het zuidwesten is het zo'n 18 graden, en in het oosten 28. Vanavond zijn de buien weggetrokken, morgen wisselend bewolkt en een stuk frisser dan vandaag. Dit was het NOS Zoon. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine?